waarbij traditioneel veel mensen bij elkaar komen. Het kabinet doet een dringend beroep op iedereen om zich zo strikt mogelijk te houden aan de coronamaatregelen. Aanleiding is de verdubbeling van het aantal nieuwe besmettingen tot bijna duizend vorige week. Minister Grapperhaus zei op een ingelast persmoment dat het kabinet vooralsnog geen nieuwe maatregelen neemt. Een man uit Arnhem, die twee jaar geleden een overvaller doodreed... mag van het OM vrij uitgaan. De man was volgens justitie in grote paniek omdat er op hem werd geschoten. Bovendien had het slachtoffer hem even daarvoor thuis overvallen. De verdachte kan terecht een beroep doen op noodweer, vindt het OM. In het zuiden van Griekenland woedt een grote bosbrand. De brandweer zet groot materieel in om de brand te bestrijden. De harde wind wakkert het vuur aan. Omwonenden zijn geëvacueerd.